Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Canadese provinciehoofdstad Yellowknife wordt geëvacueerd vanwege enorme natuurbranden. De branden bewegen zich steeds verder in de richting van de stad die zo'n 20.000 inwoners heeft. De branden zijn nog maar 17 kilometer verwijderd van de stad in de dunbevolkte noordelijke regio. Uit voorzorg moet iedereen de stad uit nu het nog veilig kan. Canada heeft te maken met het zwaarste natuurbrandenseizoen ooit... In het hele land woeden meer dan duizend natuurbranden. Vijf jongeren die vermist worden in Mexico... zijn mogelijk opgedoken in een gruwelijke video van een moordpartij. Het Mexicaanse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de beelden. De vijf jongeren waren onderweg naar een festival toen ze verdwenen. Op de video's te zien dat iemand een aantal jongeren toetakelt... zie je waarschijnlijk onder dwang. De kleding van de jongens in de video komt overeen... met een eerder vrijgegeven foto van de vermisten... De gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels achter de video zitten. Het lijkt erger op de acties van drugskartels in de jaren 2000. Een 21-jarige Nederlander wordt in Italië gezocht... omdat hij waarschijnlijk zijn vader en een familievriend heeft doodgestoken. Dat gebeurde bij een ruzie in een vakantiewoning. De politie is een zoektocht gestart naar de verdachte... die volgens hun zeer gevaarlijk is. In een nationaal park op Tenerife woedt een grote brand... Voor ruim 1800 hectare is getroffen. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle... ...maar zegt wel dat het vuur zich steeds langzamer verspreidt. Uit voorzorg zijn al enkele tientallen huizen ontruimd... ...en zijn wegen afgesloten. Manchester City heeft gisteravond de Europese Supercup gewonnen. Na 90 minuten was het 1-1 tegen Sevilla. Na negen penalties die erin gingen schoot Sevilla daarna mis. Daarmee werd Manchester City de winnaar. Het weer vandaag begint zondag en in de middag neemt de bewolking toe... en kan het in het oosten en zuidoosten wat regen vallen. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen een stuk warmer met maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.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 Verfoult. Begrijp dat het, het je tegenhoudt? Geef het nou een kans. Ik snap wat You feel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 Jouw keuze, ZFM. Er zijn hier zoveel mensen zo gestoord, ik breng mezelf ertussen door. Oh mijn god, wat is het goor? Het lijkt hier wel op Jordi Shor. Elke keer dezelfde diep, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog. Dan...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 Maar als ik één wens had, had ik gewest dat ik gewoon in mijn nest lag In plaats van om zes uur in de snackbar wow. Maar fuck het, we leven Dus bestelde nog één En één. hier staan we dan Mijn ruggen graad en ik Mijn bier is doodgeslagen Ik drink paakloos zonder bricht Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggen graad, mijn ruggen gaat. En ik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 ik loop maar wat mee te blerren Van niet tot de rowanessen Vooraan in de polonaessen ge ge en ik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 Yeah. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provinciehoofdstad Yellowknife wordt geëvacueerd vanwege enorme natuurbranden. De branden bewegen zich steeds verder in de richting van de stad die zo'n 20.000 inwoners heeft. Een 21-jarige Nederlander wordt in Italië gezocht omdat hij waarschijnlijk zijn vader en een familievriend heeft doodgestoken. Volgens de politie is de verdachte zeer gevaarlijk. Bij Cape Verdië zijn 38 migranten van een schip gered... Al een maand lang dobberden ze rond op zee. 60 andere opvarenden zijn nog vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat ze niet meer leven. Het weer vandaag begint zondag. In de middag kans op wat regen. Het wordt maximaal 23 graden. Ander vakantie. 23 korte rokjes Vind ik beeldig felle kleuren En een clip in mijn haar die schijnt Op mijn koppie, Pootje, varen Vindt het toppie op vakantie Ibiza, ik kom eraan Kom van het strand Mijn tenlijn is al zichtbaar, zichtbaar Kijk in de spiegel En ik zie mijn bitchy haar Beachway. Een goede la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 Mag ik één Esma alsjeblieft? Kleutelkakkers, hemd van half, die oude zomerhits, nostalgie. Gaan we uit, dan gaan we naar de Nova. Let's go! Wakker ochtend, haverkap, kan niet zonder. zonder. dat ik nog leef na gisteravond is een wonder. dat ik nog leef in mijn oortjes heb ik geuzen en gorgels. Ik kan niet wachten op me andere kan zien. A with a pole in the basement what i'm just kidding like jason oh unless you're gonna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 I see you.